9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Scholieren gaan deze week niet opnieuw de straat op om te protesteren voor het klimaat. De organisatoren van de actie gaan met premier Rutte en minister Wiebes in gesprek. Dat hebben we al bereikt, schrijft Youth for Climate op Instagram. Meer stakingen sluit de actiegroep niet uit. Op basis van het gesprek met Rutte wordt bepaald of en wanneer er dan wordt gestaakt. Afgelopen donderdag protesteerden meer dan 10.000 scholieren in Den Haag. Ze riepen de politiek op om meer ambitie te tonen voor het klimaat. In Os is vanmorgen een man op straat doodgeschoten. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt. Het schietincident was in een woonwijk in het westen van Os. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet.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 Nederland moet het VN-verdrag tegen kernwapens ondertekenen. Die oproep doet het Rode Kruis. Die organisatie voert vandaag actie tegen kernbewapening. Bij een kernaanval is hulpverlening onmogelijk door de straling, zegt het Rode Kruis. Het VN-kernwapenverdrag is van 2017. Nederland stemde destijds tegen. De televisieserie De Luizenmoeder is gisteravond bekeken door bijna 4 miljoen mensen. Volgens de stichting Kijkonderzoek is dat een record voor de serie. Gisteren begon het tweede seizoen. De satirische serie over kleinburgerlijk gedrag van ouders en docenten... was vorig seizoen al een groot succes. Op het hoogtepunt keken er bijna 3,5 miljoen mensen naar De Luizenmoeder. Het weer, periode met zon, maar ook nog een buit, wordt 6 of 7 graden. Morgen bewolking, maar ook zon en het blijft morgen droog. En ook dan een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de AWB. In de regio Noord-Holland beginnen de files nu ook op te lossen. Er staat bij elkaar nog 55 kilometer. Ik noem de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Breukelen en Knopen Honendrecht 10 minuten vertraging. 5 à 10 minuten extra voor de A4 Den Haag Amsterdam tussen knopende de hoek en een Nieuwe Meer. A8, uh, Zaandam richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam, bijna 10 minuten. En ook bijna 10 minuten voor de A9, ook maar Amstelveen, tussen knooppunt Raasdorp en Amstelveen. Bijna een kwartier vertraging op de A10-ring de Amsterdam, tussen Amsterdam Hemhavens en knooppunt de Nieuwe Meer, daar staat 6 kilometer. Op de A22 Beverwijk richting Velze bij Beverwijk 5 minuten... en op de A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Knopenderijns weer 10 minuten... en als laatste N205 Haarlem richting Nieuw-Vennep... tussen Heemstede en de aansluiting met de A9 2 kilometer en een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 in. I'm www.zfmzandvoort.nl